Het soldaatje van chocola. Hector, het soldaatje van chocola, voelde zich diep ongelukkig. Hij was altijd bang dat hij zou smelten. Als de kinderen gingen picknicken, kon hij nooit in de zon zitten. Hij zat dan meestal in de schaduw van de grote hoed van de moeder en de tante van de kinderen. Of onder een boom. En met kerstmis kon hij nooit gezellig met het andere speelgoed rond het haardvuur zitten. Er was iets waarvoor Hector nog banger was dan voor smelten. Het was de eetlust van Olivier. Olivier was heel dik. Hij hield heel erg veel van snoep en vooral van chocola. Repen en paaseieren van chocola vond hij heerlijk. En konijntjes van chocola ook. Maar soldaatjes van Chocola vond hij het lekkerst. Ik ben de hele dag bezig me voor olivier te verstoppen, klaagde Hector tegen zijn vrienden, de pop Edwina en de clown Pogo. Tot dan toe was het Hector steeds gelukt te ontsnappen, maar hij bleef ongelukkig. Ik heb wel eens gelezen over chocoladesoldaten die in een land wonen waar het altijd vriest en sneeuwt. Zei Hector. Daar is het zo koud dat ik nooit kan smelten. Op een dag fluisterde Hector tegen Edwina en Poco. Vannacht loop ik weg. Dan hoef ik nooit meer bang te zijn dat Olivier me zal opeten of dat ik zal smelten. Precies om middernacht kropen de drie vrienden stilletjes langs de kamer van Olivier. Ze lieten zich langs de trapleuning naar beneden glijden en glipten door de brievenbus naar buiten. We moeten eerst de vliegende suikermuizen zoeken, zei Edwina. Die weten de weg naar het land waar het altijd sneeuwt en vriest. Ze vonden de vliegende suikermuizen op de kermis. We hebben genoeg van de kermis, zeiden de suikermuizen. We gaan met jullie mee. Kunnen jullie Hector helpen, vroeg Edwina. Natuurlijk, zeiden de suikermuizen. Klim maar op onze rug, dan vliegen we jullie naar het koude land. Maar pas op voor de verschrikkelijke sneeuwreuzen. Opeens kreeg Hector een grote, harde sneeuwbal in zijn gezicht. Hij schrok zo dat hij van de rug van de suikermuis viel. De sneeuwreuzen, riepen de suikermuizen. En ook Edwina en Pogo werden door een sneeuwbal geraakt... en kwamen op de grond terecht, vlak naast Hector. De suikermuizen vlogen verder om hulp te gaan halen. Ze probeerden de andere soldaten van Chocola te vinden. Opeens hoorden ze roepen... Halt! Het was de kolonel van de soldaten. Vlug, riepen de suikermuizen. We moeten Hector redden. Blaas de trompet, riep de kolonel... Soldaten, voorwaarts, mars! De soldaten marcheerden naar de plek waar Hector en zijn vrienden waren achtergebleven. En toen de verschrikkelijke sneeuwreuzen de soldaten zagen, gingen ze er gauw vandoor. Hector was heel gelukkig. Smelten zou hij niet meer. En hij hoefde zich ook nooit meer te verstoppen. Zijn vrienden namen afscheid, maar beloofden nog vaak te komen.